Ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer een belangrijke stap voor het plan van president Trump voor Gaza. De Verenigde Naties is het ermee eens dat er militairen van andere landen komen die daar de vrede moeten bewaken. Een ruime meerderheid stemde voor. The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 0 votes against, 2 abstentions. De draft resolution has been adopted als resolutie 2803. Ja, ook zou er een nieuw bestuur in Gaza moeten komen... en zou Hamas al hun wapens in moeten leveren. Er is weer vogelgriep gevonden. Dit keer op een boerderij in Terschuur in Gelderland. Alle 62.000 kippen worden gedood... om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt naar andere vogels. Sinds vorige maand moeten alle kippen in ons land weer binnenblijven... omdat op meer plekken weer vogelgriep is uitgebroken. Op de A28 boven Assen zijn ze druk bezig met het opruimen van een lading bieten. Die vielen vannacht van een vrachtwagen die daar kantelde. Het opruimen gaat waarschijnlijk nog tot na de spits duren. En het dromen over het WK kan beginnen. Gisteren plaatste Oranje zich officieel door te winnen van Litouwen. Het, wordt 4, het werd 4-0. De laatste drie doelpunten kwamen zelfs kort na elkaar. Eerst eentje van Gakpo, daarna Simons en vervolgens was daar... Malen, langs de tegenstander. Nee! Nee! Hij schiet raak. Vanaf de eigen helft. Hij doet het helemaal zelf. 62e minuut, 4-0. Ja, de ketchupfles die is ondersteboven gegaan bij het Nederlands helftal. En nu stroomt het eruit. Ja, nou, makkelijke overwinning dus. Toch verwacht Koeman nog meer van zijn team. Ze moeten nog een tikkeltje harder voor elkaar worden. Dat kunnen we en moeten we ook verbeteren nog. Hè? Dat, je, dat je nog meer eist van elkaar. Want, want als je geen gevoel of, of, of als je niet denkt dat er meer in zit, dan, dan heeft het ook geen zin. Ja, daar hebben ze nog wel even de tijd voor, want het WK begint juni volgend jaar. Het weer af en toe een bui vandaag of zelfs wat natte sneeuw. De zon schijnt wel af en toe, er staat ook wind en het wordt niet warmer dan een graad of 7. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Hier en daar is het langzaam rijden in de regio. Met name op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend 3 kilometer en 10 minuten. En op de N242 file richting Alkmaar. Tussen Heergewaard en Boekelermeer. 4 kilometer 30 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu.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 Ik niet weten. Ik heb je pas een keer ontmoet. En toen heb je mij misschien. Ja. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Huiseigenaren weten vaak niet goed welke verduurzamingsmaatregelen ze moeten nemen om een beter energielabel te krijgen, zegt de Vereniging Eigen Huis. Ook hebben mensen niet altijd de juiste papieren die aantonen hoe energiezuinig hun huis is, waardoor ze een slechter label krijgen dan waar ze recht op hebben. De Amerikaanse president Trump spreekt van een ongelofelijke stemming bij de VN-veiligheidsraad. 13 van de 15 landen gingen gisteravond laat akkoord met zijn Gaza-plan. Onderdeel daarvan is het sturen van een internationale troepenwacht naar Gaza. En de spelers van Oranje moeten nog veel ijzerder naar elkaar toe worden, zegt bondscoach Koeman na de 4-0-overwinning gisteravond tegen Litouwen. Daarmee plaatste het Nederlands elftal zich voor de twaalfde keer voor een WK-voetbaltoernooi. Het weer vandaag trekken buien over met kans op hagel of natte sneeuw. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 7 graden. Dit is ZFM. Your girl admits that we the shit. F R E S H we fresh. G E F that's right we def. We definite it. B E P we reppin' it. So turn me up, turn me up, turn me up. Up. Up. up, come on baby. Just out right here. Do wanna hate on Need to ease on up. Do wanna act on gut, but do get shut like flavors shut. Down. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. Uh, she like men on drum, she wanna hit and run. Right. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. BLA, CKE, -E D DT to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. You shake your shake shake girl, make sure you don't break it girl. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Come on, baby, just pump it. Yeah. Is er